gedeelte uit de Bijbel, uit de Torah, wat vandaag aan de beurt is om gelezen te worden in iedere synagoge, in, uh, in de hele wereld. Dit is volgens een vast rooster, wordt ieder jaar de hele Torah gelezen. En uh, het gedeelte wat vandaag uh, aan de beurt is, leg de ga, dat is het gedeelte over uh, Abraham. Abraham. Uri is uh, afkomstig uit Israël, hij is een paar dagen in Nederland, gaat nog uh, heel Europa rond om te vertellen van uh, het... Uh, Nehemia fonds. En in die hoedanigheid. Uh, zal hij vanochtend. jullie proberen iets door te geven. Van Gods woord. En onze plaats. Halleluja. Oké. Okay. Halleluja. Je had ons ook één microfoon kunnen geven dan. Uh... Well, nice to see such a good turnout. Fijn dat jullie met zoveel gekomen zijn. And I'm glad that Case was able to give you the introduction of the Nehemiah Fund. En uh, bedankt dat ik de introductie over het Nehemiah Fonds zal geven. Sometimes I forget. Hij vergeet dat soms. But um, uh, somehow I've got to compress a 2 hour lecture. Hij heeft een lezing van twee uur die die nu gaat geven, die die samen gaat persen in. Into 30 minutes. Dertig minuten. Yeah. And that's with translation. Inclusief uh, vertaling. I don't know how I'm going to do it. Dus we gaan zien hoe die het gaat doen. I could speak in Hebrew, you know. Hij kan het in het breuks doen. And then, you know, that would be tongues to you en dat is voor jullie tongentaal dus you if you want, <laughs> misschien begrijpen jullie het dan misschien dat er een vertaler voor well, I'll just dat is maar hij zal zijn best doen om het uh, met vertaling in een half uur te doen ik ben vergeten te zeggen dat uh, aan het eind uh, om twaalf uur je vragen mag stellen. Dus als je straks iets te binnen schiet. Vraag vragen. En um, bedenk het. Het mag over politiek gaan. Over religie. Over Israël. Over uh, neem je fonds over hem. Over wat hij verdient. Whatever. Hij komt uit Jeruzalem. Uh, you know, your chance, you Hier is je kans out... als je iets wilt weten Versen. komen. Uit de eerste hand. We hebben een cadeautje gegeven, uh, which says, het staat. Als ik jou vergeet, Jeruzalem, Laat mijn rechterhand mij uh, vergeten. Het staat in Psalm uh, 137, vers 5. We willen dat uh, u zich herinnert. Jeruzalem. There Dat er nooit een dienst zal zijn uh, waarin je niet Jeruzalem genoemd zal hebben dit is het uh, centrum waarin alles gaat gebeuren waarin alles gebeurd is in het verleden en in de toekomst zal gebeuren so your eyes should be focused on dus this place. je oog moet op die plaats gericht zijn Always seeking and finding out what's going on there. je moet uh, steeds zoeken en uitvinden wat is daar aan de hand dit is gemaakt door een van de uh, broeders die we in Israël ondersteunen. And this is one of the products that he dit is een van de producten die hij maakt. With a laser machine Met een lasersnijmachine maakt hij deze dingen en daarin voorziet hij in inkomsten. En wij hebben hem een lening gegeven, een krediet. Uh, renteloos op grond van de Torah om uh, dit werk te kunnen doen waardoor hij een uh, goed inkomen heeft. Dus... So, uh, You know, and as I was speaking this morning, this morning with uh, what, what's, what's your name? Louis. Louis. Louis. Die heeft vanochtend wat tegen hem gezegd. He told me an amazing thing. Heel bijzonder. About when this congregation got started. Toen uh, over hoe deze gemeente ontstond. You know, that he had to find the right people to get started. Hij moest goede mensen zien te vinden om te beginnen. En Hashem heeft echt een a en de eeuwige heeft een hele mooie groep gegeven nu. En, I want to you along these same lines. en ik wil jullie bemoedigen. He said to me, Hij zei tegen mij: you'll speak this morning, he said to me. Jij spreekt uh, vanochtend. And we'll and we'll test. En we zullen luisteren en controleren. En kijken of ze echt waar zijn. En toen zei Uri tegen Louis van. Jij bent uh, een goede. Als alle gelovigen en Godvrezende mensen dat maar eens zouden doen. Don't a word that I say. Geloof geen woord van wat hij zegt. You just like the good Je moet zijn als de mensen uit Berea. Ja, the, the, those from Thessaloniki. Van Thessaloniki. Ja. De Thessaloniciense brief. They, they the scriptures daily to see Ze, if these onderzoeken dagelijks de schriften om te kijken of de dingen werkelijk zo zijn If they are, you can als ze zo zijn dan kan je ze accepteren If not als ze niet zo zijn verwerp het yeah. David, David puts it this way, koning David zegt het op deze manier in, 51ste psalm. in de 51ste psalm Psalm zegt hij vers 12 van hoofdstuk van psalm 51 lev to holy elohim en vernieuw in mijn binnenste een, een vaste geest staat hier. Uh, you read all of twelve? No, second part. Second. Schep, een mij, schep mij een rein hart o God en vernieuw in mij in mijn binnenste een vaste geest. And of course the word I learned yesterday is is where it says make a steadfast heart in me. Ja, zoals het staat hier, maak in mij een vast hart. Dat, daar hebben we het gisteren over gehad. Maak het stabiel, maak het standvastig. Maar dat is niet het woord wat er in het Hebreeuw staat. Dat is niet de goede vertaling. ruach nachon betekent: Give me a correct spirit. Geef me een juiste geest, een correcte geest. Because I can. I can make mistakes. want ik kan fouten maken I can think wrongly. ik kan verkeerd denken so when I do correct my thinking. dus als ik dat doe corrigeer me Because when my thinking is correct, want als mijn denken correct is then also I will act differently. dan zal ik ook anders handelen okay. so what I'd like to do, wat ik vandaag wil doen quickly, is heel snel door een aantal dia's heen gaan and, en dit is de eerste die nu gaat komen. Ja, yeah, I'm just Gaat een hele hoop overslaan. This one I can skip? Hang on. Want hij and dacht dat de dienst zou duren van vanochtend <laughs> 10 uur tot 6 uur vanavond. Oké, okay, never mind. Uh, dus u kunt nu een mobieltje aanzetten. Dat is heel iets tijdens, uh, Alles je mobieltje aan te hebben. Ja. Oké, okay. dit is deel 1. I want to briefly and I mean very briefly. Ik wil echt heel kort vanochtend zijn. Speak about The nation of Israel being forever. Over het uh, land Israël dat er voor altijd is en zal zijn. You, you all know this, right? This is, is not something new. Is niets nieuws. Israel is going to be around forever. Israël die zal er voor altijd zijn. We're promised this in the book of Jeremiah is, uh, the prophet. Geprofeteerd in het boek Jeremia. And we know if we look back at the beginning we right now we're in parsha the, the Lech Lecha. We zitten vandaag right? in de portie uh, Lech Lecha, de, de wekelijkse passie. Genesis chapter 12, through 17 Genesis today 12 being tot Genesis 15, dat wordt vandaag overal gelezen. En in dit gedeelte verse. Dat vinden we het vers wat erachter staat: Genesis 15, vers 5. In Hebrew: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt en hij zei tot hem zo zal uw nageslacht zijn en these are the words that spoke to dit zijn de woorden die de Eeuw gesproken tegen Abraham to him that he was going to get om hem uh, te beloven dat hij nakomelingen zou krijgen maar als je afvraagt ja, waar heb je nakomelingen voor nodig of misschien kan je beter zeggen van, waar laat ik die nakomelingen the is we have to have a land. dan kan de conclusie alleen maar zijn dat je daar land voor nodig hebt And of we, can follow Abraham's journey. we kunnen Abrahams uh, tocht volgen en hij was uh, in Oer der Galdeeën waar woon hij chapter 12, dat staat verse in hoofdstuk 12 vers 1, vers 1. Dat hij wordt geroepen, leg leg Leg get out of here. Ga uit dit land, ga terug naar je land. Oké? Wat de eeuwig daartegen Abraham zegt. En we read hier, I'm going to give you a land. En daar lezen we dat God belooft hem een land te geven. Oké? En uh, de volgende belofte komt voor in uh, hoofdstuk uh, same 12, chapter verse 7. 7 vers 7. Again. Opnieuw de landsbelofte. He maar land. hier staat ik zal aan je nakomelingen een land geven. En in, chapter 13 in of hoofdstuk this, 13, 13 vers 15 in dezelfde pasje: Staat weer dat you zijn nakomelingen. Abraham een Land zullen krijgen. het is price. het uh, land, wat hier helemaal groen is, vanaf de Nijl tot aan de Euphrates. Dus het grote Israël. We're get the whole thing. We gaan het hele gedeelte krijgen. Hoe is het rent is, gonna go up. is going to be <laughs> Ja, de prijs is omhoog gaan. Okay. But Abraham had a maar Abraham had een probleem. Hij heeft nakomelingen gekregen. Dat probleem werd opgelost door de eeuwen. En uh, God geeft een, een, een, een, een grote belofte uh, van een nakomelingen meer dan dat je kunt tellen, meer dan de sterren zijn. And in 15, when God makes this to en In 15, waar God deze belofte aan Abraham doet. Wordt zijn naam veranderd van Avram naar Abraham. En het gevolg was, het vervolg is daarvan dat Abraham geloofde. You can het can see it right there in the 15 in, the, in chapter in, in Vers 6. in hoofdstuk geschreven. Hij geloofde in de eeuwige. En de eeuwige rekende het hem toe als gerechtigheid. Maar je kunt je afvragen. van wat geloofde Abraham nou? righteous, hij know, gemaakt of this belief. Op grond van zijn uh, geloof rekende de eeuwige het hem toe als gerechtigheid. Hij was een rechtvaardige op grond daarvan. Dus ik vraag je nu de, kwestie, de vraag: Geloofde hij dat God hem him geven? Gaf, uh, beloofde God hem, uh, nee, geloofde hij dat God hem nakomelingen zou geven Or land. of geloofde hij dat God hem land zou geven als je uh, land krijgt maar geen nakomelingen ja wat heb je eraan you have and no land, again, you have a en je hebt ook een probleem als je uh, een uh, nakomeling heeft maar geen land. Maar wat denk je? Wat is het antwoord? Vraag A. Any idea? Uh, vraag B. Well, don't say both. You don't get the same. Je mag niet zeggen allebei. You only get one. Wie zegt A? Who, said, who says? Who says? Show of hands. Wie zegt land? God, hij geloofde dat God hem land zou geven. Wie zegt afstammeling? Ja, nog iemand. Wie zegt ah, nakomeling? Okay. You are very, very chacham. You are very. Je dat is het uh, woord voor gocham. Very wise. Is, uh, slim. And you know what? This is exactly what the text says. En dat is precies wat er in de tekst ook staat. How do we know? Because the very next verse. In het volgende vers staat namelijk let's see if This is the right slide. In vers 8. Verse 8. Abraham does not believe. Abraham geloofde niet. That he is going to get land. He doesn't yet understand that he is get land. Hij land krijgt namelijk. And the verse that gives it away is verse 7. Read verse 7. In uh, vers 8 eet staat Oh, 8 sorry. It's verse uh, <laughs> 8, my 7. It's in, uh, in, in the in the in, Hebrew, in the Hebrew it's 7. De <laughs> Bijbel is een ander versnummer. Dus de nummering number. is een beetje anders. Ehm en hij zei Eeuwige Waaraan zal ik weten Dat ik het bezitten zal Luister naar die vraag I mean, why would he ask a like that Waarom zou hij zo'n vraag stellen if he believed he was gonna get the land? Als hij zou geloven dat hij land zou krijgen have been, Zijn antwoord zou moeten zijn that's great. When do I get it? <laughs> Prachtig, wanneer krijg ik het he says, Maar in plaats daarvan zegt hij ik weet het niet helemaal. Uh, hoe dan? And the reason is because descendants. That's not a problem. Maar de reden is dus dat nakomelingen geen probleem zijn. Give me a wife. Geef me een vrouw. En, de, even als ze 90 years old. I'll manage. 90 jaar. With a little help from God. Met een beetje hulp van de Eeuwen. Ja. Druk dus dat. But land. Oh, oh, oh, oh. Dat is een stuk moeilijker. I can control my wife. Ik kan mijn leven controleren. But not maar niet de politiek. Yeah. En soms zie je dus ook dat de politiek God in de weg zit. En dat is niet de laatste keer dat dat soort problemen optreden. Als we naar de parsje van volgende week zouden kijken... We read this amazing story. Dan zouden we een heel bijzonder verhaal lezen. We, don't have time to go it now, we kunnen het nou niet lezen, dat komt volgende week. Basically, dus. chapter 21. In hoofdstuk 21, in de Pasje van volgende is about week staat: Abraham's meeting with this, this character called Abimelech staat een verhaal over de ontmoeting van Abraham met uh, He is, a He is, a dat is filistijn. een uh, filistijn. Geen Palestijn. Een Maar een uh, Filistijn. En hij heeft got this general called Fikol. En hij is de generaal die uh, heet uh, Picol. You know, en die komen samen. First, uh, you know, Abimelech tries to steal wife. Eerst probeert uh, Melech uh, de vrouw van Abraham af te pikken. And Abraham lies and says, oh, she's just mm -hmm. my En Abraham die liegt erom, het is you mijn know, zus. You know the story. Kent het verhaal wel? Anders moet u het volgende and week lezen. In order echt to lezen. make peace in the end, maar om uiteindelijk uh, vrede te uh, krijgen met elkaar. Avimelik calls Avraham into his tent and gives him a cup of something with. Some... No nodigt uh, uh, Avimelik hem uit uh, in zijn tent en geeft hem een kopje thee. Probably some juice, you know, laced with quaaludes or something, you know, to make his mind crazy. Who knows what? Never mind, you didn't get that. Okay. <laughs> nou, He gives him something to drink. <laughs> hij geeft hem een drankje, misschien uh, met wat erin om hem. En de brug at what de... he says. En... He gets to sign the deal. Hij uh, geeft A Abraham daar uh, een roadmap uh, te tekenen. It's right there in the text. Go ahead. Uh, staat daar. Uh, chapter 20, 23 uh, 24. Hoofdstuk 21, vers 23. Er staat dus wat we tegenwoordig de roadmap noemen. Nu dan zweer mij toch hier bij God dat u niet bedriegelijk mij zult. Handelen nog met mijn kinderen, nog met mijn nageslacht. Naar de vriendschap die ik u betoond heb, zult gij mij en het land waarin u als gast vertoeft behandelen. Ja, heer, uh, hoorde u dat? Avi Melech, Melech zegt hier: you're the Jij bent hier een vreemdeling. Een I'm the balabai, you know, I'm, I'm, ik I'm ben de, de baas hier. Landlord. Ik ben de eigenaar. Let's not forget that. Vergeet dat even niet. In fact, sign right here hier mag je tekenen Niet voor vandaag Maar voor mijn kinderen En mijn kleinkinderen ja. well, Wat denk je wat God over zo'n deal dacht Ik denk dat hij aardig uh, uh, Boos was right after God land and Net heeft hij Nakomelingen en land beloofd you know? Good old Abe is away the land. Ja en Abraham Die geeft het land weg Zijn yeah. je familiar Wat happening vandaag Komt het u bekend voor met wat vandaag in de politiek aan de hand is? is the, you know maar weet u? Er is hoop. Abraham leerde zijn lesje. We gaan niet in time. details, er zijn nou uh, niet genoeg tijd but voor. Briefly, maar kort gezegd. Next parashat, next week. Volgende week lezen we. We read about this great story called the Akedah. Over het grote verhaal de Akedah, dat is the binding of Het uh, binden van uh, op Isak op het uh, altaar. En onze uh, rabbis die leren ons. The question, say, waarom uh, waarom uh, op grond waarvan wil toch, toch God die zoon Yitzchak hebben? en de answer en het antwoord wat ze bedacht well, hebben. He omdat uh, is dat Abraham gestraft wordt. Deze, op, op, op, op, voor het feit dat hij deze deal getekend heeft. Abraham, he Abraham moest het leren. En hij moest zien. Hij moest het verhaal zien. A story of het verhaal van, uh, van, van, van, van bevrijding. van be redemption. Abraham je kan dit land niet weggeven Want als je dit land weggeeft Hoe ter wereld kan er dan ooit een Messias komen? Er moet een Joods bestaand land zijn En er moeten Joden inwonen Voor de Joodse Messias om te kunnen komen als je het land weggeeft, heb je het Joodse land weggegeven. In uh, uh, hoofdstuk 8 van uh, Johannes, daar staat ook het verhaal dat Yeshua, Yeshua en Jezus een, uh, een, een, een discussie heeft met, uh, parisien, met de Fariseeërs. Ja. En, en en en Yeshua starts calling them these nasty names. Oh you guys, your father is the devil. En eh uh, Yeshua die scheld ze eigenlijk uit voor uh, hey, jullie zijn uh, jullie vader is de duivel. But Abraham, oh, this man, he Abraham, knew. Abraham, hij wist. He saw my day. Hij zag mijn dag. And he was glad. En hij verheugde zich. And so the Pharisees did answer him. En de farizeeën die antwoordden hem. You've seen Abraham. Heb jij Abraham gezien? Je bent nog niet eens vijftig. Maar Yeshua zegt daar niet dat hij Abraham zag. Said, Abraham saw my day. Yeshua, Jezus zegt, Abraham zag mijn tijd, mijn dag. En in het Engels, dan nou gaan we daar nou niet verder op in details. You come to the two lecture, als je om twee uur komt, dan dus leer je hier meer over. But in English, you know, you read those words maar in het Engels leest je de Abraham woorden, was, staat, I am. Uh, Voordat Abraham er was, ik ben. En christendom heeft deze woorden geïnterpreteerd als... Dat Yeshua daarmee claimt God te zijn. But this isn't true. This maar dat staat er niet. Yeshua was simply saying, Hij zei alleen: Before Abraham was ever around, voordat Abraham bestond, I was, the one designated to be the Messiah. was ik er al uh, bestemd te zijn de Messias. Was In ik al bestemd words, om de Messias te zijn. Abraham was de movie Jesus: werd uh, de film Jezus getoond. Ja, yeah, it wasn't the Mel Gibson version. Niet de Mel Gibson versie? Ja, it was <laughs> it was probably you know he had a nice 42 inch widescreen. Abraham een groot uh, flat screen nice. had. And Abraham got to see the real thing. En Abraham die kreeg de echte film te zien. You know we know in chapter 22 of Genesis. In Genesis 22. He names the place. He gives the the place where this happens. Noemt hij de naam waar dit gebeurt? Hij calls it Adonai Yireh. is Adonai Yirai. You find... It's in ja. chapter 22. Er staat de naam van de plaats is Adonai Yireh. En at least soms wordt in English, het vertaald: you know, God God, will provide. God zal voorzien. But that isn't what it means. Maar dat betekent het niet echt. Adonai Yireh betekent God has shown it. Dat betekent uh, de eeuwige heeft het so laten word, zien. From the word Ro'e -eh in Hebrew to see. Van het woord uh, zien in het Hebreeuws. He was shown, het was laten zien het. Hij kreeg de visie. Hij kreeg uh, so uh, het gezicht. Abraham begreep het op grond daarvan. But many, many Jews have not this maar heel veel Joden hebben dit helaas niet begrepen. Deze les die Abraham begreep en ik ga niet naar de historie want we hebben geen tijd maar deze twee karakteren David Ben-Gurion en Yitzchak Tabenkin we kijken even naar uh, twee historische figuren uh, Ben-Gurion en Tabenkin they had an argument ze about hadden whether een or, discussie om de deel dat de Britten ons ons gegeven de Britten die uh, gaven een voorstel van deling van het land en zij hadden daar een discussie over om het wel of niet te accepteren de you know, the, deel the, the, het partition plan. Het, uh, verdelingsplan. And uh, in the end the punt is: David Ben Gurion, he wanted to accept it. Uh, aan het eind uh, wilde Ben Gurion het uh, accepteren, die verdeling. But it didn't matter, the Arabs made war anyway. En uh, ondanks dat hij het toch een deel voor de Helft aan de Arabieren gaf en een deel voor de Joden hield. But But kwam er te toch oorlog, ondanks de verdediging. En de Benkin zei tegen Ben Gurion. Het land van Israël hoort niet tot één bepaalde generatie. To all Het hoort aan alle Joodse generaties. No how our enemy. Hoe sterk ook uh, onze vijand is. No matter how threatening his general. En hoe um, bedriegend zijn generaal ook is. Wij moeten de eeuwige vertrouwen. Niet de politiek. En geen uh, verkeerde verdragen tekenen. Maar dat is een heel controversieel ding. Uh, Item. En de dingen worden moeilijker By the day in Elke dag in Israël Verheug u Want onze rabbijnen vertellen dat de Messias zal komen Either when the world is altogether righteous. Ofwel als de wereld heel rechtvaardig is Or altogether evil. Of als de hele wereld slecht is Ik kan dat we niet ik kan u garanderen, garanderen wij worden niet rechtvaardig uit onszelf so Dus we moeten naar het eind gaan These have to take place. En de dingen die hier moeten gebeuren, moeten gebeuren We hebben uh, een, een, een, een, een vicepremier die niet zo uh, uh, populair is Wat zei je over What Wat you say of hem? What? What Torah We mogen niet negatief over onze leiders spreken. I would like to, hij zou het graag I doen, can't. maar hij doet het niet. Hij kan het niet. Maar you, uh, you know, decide. But, you know their activities speak for themselves. De gebeurtenissen spreken voor zichzelf. En we already know. Beslissingen we, already know that in the end of days, We weten dat aan het eind der tijden. Volgens to to, to Zachariah chapter 12. Going to, de volken zullen optrekken naar Israël. Om allemaal een stukje And te krijgen. Come en ze zullen allemaal optrekken tegen Jeruzalem. Yeah en dat zal een stone, uh, steen des aanstoots zijn right now. en dat is nu aan de hand dat gebeurt nu je ziet nu het topje van de ijsberg But what's to about this, maar wat bovenal interessant is om te begrijpen and this be an to you. en dat moet voor jullie een bemoediging zijn in het eind der tijden Als we de geboortewee van de Messias Als we daar doorheen moeten Zullen alle koningen der aarde het begrijpen Ze zullen het uiteindelijk begrijpen Ze zullen het tegen zichzelf zeggen O Heden het was uh, aan de Joden uh, aan wie God zijn sterke arm openbaarde. They knew it all along. En dat wisten ze al lang. En ze zullen naar ons kijken om de weg te vinden. En je hebt ook in dit vers, de chapter 8 van Zechariah, vers 23. En In Zachariah You know this verse. Vers 23. 10 Gentiles will grab that a hold of. Versel dat. dat niet Joden, dat ziet van een Jood zullen vastgrijpen. En daarom houd, heeft hij dus ook het ziet ziet Hoe kan je ze vastpakken als hij ze niet zou dragen? Oké okay, It's interesting. Het is heel interessant om te zien Het staat nergens uh, geschreven dat tien Joden uh, op zoek gaan om een pastor te vinden This is a prophecy. Maar dit wat hier staat in Zacharias is en een profetie well En jullie zijn heel goed op weg yeah? to Je komt terug bij de Torah Not to Niet naar Judaïsme go to ga, ga niet naar uh, het judaïsme achterna, to maar gaan naar de Torah, naar de eerste vijf boeken van I'm you, de Bijbel. En Jew jealous. You'll make him nuts, Crazy. En op het moment dat je dat doet, maak je Joden jaloers, en dan maak je hem uh, gek van jaloersheid. They'll look at you, and they'll say, what you what have you fallen on your head? En dan zeggen ze van, uh, wat doe je? Ben je op je achterhoofd gevallen? Waarom eten jullie matzes in mijn uh, feest? wat do you mean you don't eat pig? I eat pig. Hoezo? Waarom eet je geen varken? Ik eet uh, varken. Hier in mijn Bijbel staat het. Which by the way you gave me. Dat is uh, de Bijbel uh, die jullie me gegeven hebben. And ja. thank you very much by the way. Thank you. That was very nice. Dankjewel. Thanking the Jew because he gave you this. jullie bedanken een Jood voor het geven van de Bijbel, want het is vanaf de Joden afkomstig. And, and, and dat my God says I can't eat that stuff. En mijn God zegt van dat kan ik niet But I have eten. To eat the for seven days. En ik moet zeven dagen matzes eten. I have to, you know, I have to en ik moet uh, loofhuttefeest vieren. Rosh Hashanah Yom en Yom Kippur and... grote verzoendag en, uh, en nieuwjaarsdag. En de Shabbat onderhouden. It's not Het is niet zondag. You see, when a Jew sees these things, Als een Jood dat ziet. Wordt hij gek van jaloersheid. He may not show it. Zal hij misschien niet toegeven openlijk Believe me. Maar geloof me Every Jew that's come to faith, Ieder jood die, die tot Messiah, geloof komt in de Messias has this element common in his testimony. Heeft dit uh, gemeenschappelijk in zijn getuigenis Hij zal je vertellen dat ergens uh, onderweg een, uh, een, een, een niet-jood hem jaloers heeft gemaakt And so you have to ask the question, dus moet je jezelf afvragen: Which way do you want to go? Welke kant wil je op? Wil je naar Rome? You to to of wil je naar Jeruzalem? Pick your city. You guys are already on your way. Okay. I know you're coming to Jerusalem. Eenvoudige keuze. Op weg naar Jeruzalem. But you have friends and neighbors. Maar je zult vrienden hebben en buren. Well, where were you 10 years ago? Nou, oh, nou nee, goed, kijk naar jezelf. Waar was je tien jaar geleden. You need to stick with them and give them Je moet ze blijven vasthouden en ze op dezelfde weg krijgen. Hang a lantern this way out. Hang een uh, uithangbord die kant op. Oké. Okay? Don't leave them because someone gave Verlaat you the niet, light. Laat ze niet, want iemand gaf ook u het licht. Oké. Okay? Maar er zijn maar heel weinig mensen die dit voor ons doen in Israël. Kunt u dat zich dat voorstellen? We don't have anyone giving us the light, and yet the light We hebben niemand die ons het licht geeft, terwijl wij verondersteld worden het licht van de wereld te zijn. Wie is er wel eens in Israël geweest? Oh, is nice. Oké, okay, veel. Het is no secret to you, ladies and gentlemen. It's geen geheim voor jullie uh, dus. Je you know weet today. hoe mijn land is vandaag de dag. Het is een prachtig land. Okay. I live else. Ik zou nergens anders willen wonen. Never. Nooit. I'm a Jew ik ben and een Jood. En ik zal er blijven tot het eind van mijn dagen. En het is een prachtige plaats. Want daar leeft de Bijbel. Daar zie je het gebeuren. It's our history het is ons geschiedenisboek. Maar dat is op de achtergrond. Op de voorgrond. Leiden wij de wereld in zonde. Wij leren de wereld hoe te zondigen. Wij weigeren onze eigen Torah. En je you know wat Hashem de eeuwig uh, in feite tegen ons zegt is: says, if luister, not going to obey my Torah, Als jij mijn Torah niet gaat gehoorzamen. Leviticus. staat in Leviticus 26. Then I am going to send you dan ga ik zelf jullie terreur geven. No need to blame de Arabs. Het is geen uh, reden om de well, Arabieren dat kwalijk te nemen. Blame Islam. Uh, of de Islam dat kwalijk te nemen. Oké, okay, zij zijn degene door wie de But eeuwige I'm het doet. Maar zegt de eeuwige, ik Because doe het. Omdat je niet luistert naar mij. het. Lees het, het Chapter staat er 26, 26, het staat er niet letterlijk uh, I don't know what the word is in uh, Dutch oh, Leviticus there? would be it, number, it would be the, uh, uh, uh, the third book right? number, yeah. Genesis, Exodus number, sorry, fourth book Yes, okay, but what's the verse? in twenty-six. The whole chapter. Hele, hele, hele, the whole chapter. I won't get into. We don't have time. Right gaan down. er nou niet op in. Als je het wilt weten, vraag je straks met tijdens de koffie, want dan zijn we ook nog twee. We, uur. Call, we call it bechukotai. It starts out. If you Als je niet luistert naar wijngeboden, geboden, staat er geschreven. You're in big trouble. Kom je in grote moeilijkheden. En die grote And moeilijkheden staat letterlijk daar in in Hebreeuws. Terror. En kijk wat er gebeurt in, uh, in ons land. Wat er aan de hand is. De uh, Conservatieve beweging uh, vindt homoseksuele rabbis goed. Yeah, it's even with en dat us. gebeurt zelfs ook daar. En de volgende... Secular rabbis ordained in Jerusalem. Oké, okay, seculiere rabbis, uh, nou ja, wat ze doen in Jeruzalem. What in the world wat is a secular is, rabbi? Anyone know? Wat in de hemel is een seculiere rabbi? I mean, Weet iemand that? dat? Wat is dat? It's like an you know? Het like you know? is een, een, een, een, een, een tegenspraak in, in het woord zelf. You know, it's like a, a black coat that's white. een, een, een zwarte jas is wit. Make sense, but there it is. Maar daar staat het dus in de krant. Omar, well, you know. Overomen te over pa netel. Die de Palestijnse vlag eh uh, uh, erkent. That was already last December. Oké, okay, dat was in december. Now he's ready to sign away the entire land. Nu is hij eh uh, klaar om het uh, halve land weg te geven? Guess where I live. Je, weet u waar hij woont? I live in Male'edomin. Male'edomin? I'm a settler. Hij is uh, een zogenaamde eh uh, settler. 7 kilometer uh, ten oosten van Jeruzalem uh, woont hij in zijn uh, wort yeah, in, in en uh, ook dat hoort bij het uh, zogenaamde Palestijnse land een, een stad van 50.000 inwoners misschien zal de Messias dat uh, voor die tijd voorkomen door de olijfberg yeah. te splijten zoals yeah. geschreven staat in mijn uh, mount zijn huis staat uh, meteen oostelijk van de van de Mount of Olives. Yeah, Mount of Olives. Van de van de Tempelberg. It'll also go into the dirt. <laughs> en? My home will also go into the into okay, the dirt. Oké, en, en, en zijn, zijn huis zal misschien nog verdwijnen in de. How about diepte? this one? Supreme Court of the State of Israel. Oké, okay, het hoge rechtshof. Er uh, keurt uh, een, uh, een, een, een, een, een homoseksuele uh, relaties uh, goed ja. Het lijkt wel Nederland uh, Maar dit is echt een probleem dit is Israël, is dames en heren this is the land Het land, that land. So many Het land waarvan christenen those who call en, en, en met name de Mensen die zich christen-zionisten noemen, die houden van Israël, maar ze weten niet hoe. Hoe moet je van Israël houden? Christen-zionisten geven miljoenen dollars en euro's uh, aan humanitaire hulp aan Israël, maar niemand doet zijn mond open om. Tegen een jood. Om te zeggen dat hij terug moet keren naar God. Of terug naar zijn Torah. Om zijn Messias te vinden. Maar geloof me. Hij, is, hij staat in de Torah. De Messias. Yeshua zelf zegt. Als ze maar, als, alsjeblieft maar. Mozes zouden geloven. Dus de Torah. Dan zouden ze mij gaan geloven. Ik sta beschreven in dat boek. Hij zegt zelfs: ik ben de levende Torah. It's Is like net alsof we de Torah rol nemen. And, and, and put flesh on it. En daar dat bedekken met uh, vlees. En dat is Yeshua. Jezus Nou, hoe zou de Torah eruit zien als die rondloopt? Go look at Yeshua. Kijk naar Yeshua, hoe hij is. Dat is ons voorbeeld. But Israel needs to know this. Maar Israël moet dat wel weten And nobody's telling En niemand vertelt het ze There's so few. Er zijn er zo weinig Er zijn 7.000, 8.000 Messiaanse Joden in Israël so En uh, They're acting more Christian than they are Jewish, heel veel van hen uh, handelen niet alsof ze Joods zijn Maar alsof ze christenen zijn You're actually being more Jewish than they are. Jullie zijn meer Joods <laughs> dan heel veel van hen het is heel bijzonder als je naar een, een, een samenkomst in Israël gaat and hear them say the En daar het Shema hoort zingen and you En hier the Shema. in Holland doen we dat <laughs> en daar niet Maar er is een overblijfsel Een gelovige overblijfsel En God houdt to het en Hij het it. And he's nurturing it. En God uh, uh, houdt dat vast en koestert dat. Help, maar zij hebben uw hulp nodig. That's why I'm here. En daarom staat Uri hier. You need to that, that they need U moet begrijpen dat zij uw hulp more nodig more hebben. Steeds meer. And don't en vergeet niet... Dat er in de Bijbel nergens een enkel vers is. Dat u de opdracht geeft om weg, give, om te, geven, weg te geven als u dat doet. To anything outside the household of faith. Uh, aan iets buiten de gemeenschap van de gelovigen. Ieder voorbeeld wat er in de Bijbel staat. Which talks about, wat spreekt over giving, weggeven staat altijd in context van de gemeenschap van de gelovigen er staat doe goed aan iedereen maar in het bijzonder voor de geloofsgenoten Galaten 6 vers 10 wat zegt Yeshua erover? alle mensen moeten weten dat jullie mijn discipelen zijn. Door de haat die jullie voor elkaar hebben. Ja. Nee de liefde. de liefde. De liefde die je voor elkaar hebt. Maar het christendom doet al eeuwen het tegenovergestelde. We helpen iedereen die niet gelovig is. Met uh, uh, materiële hulp. Om ze over te halen, om gelovig te worden. We call that bribery. En dat is kort gezegd omkoping. En, Weet u? De Torah zegt. don't take a bribe. Neem geen. Uh, uh, omkoopgeld aan Omdat zelfs de rechtvaardigen uh, Worden verblind Door omkoping Wilt u Israël helpen Wilt u van Israël houden In praktijk Wilt u iets doen het werk van God doen in Israël zoek, zoek dan een manier Om uh, um, Geloof in het land teinjecteren. Take a giant syringe and put the Torah inside her. A Giant bot? A needle. Ja, goed. Neem een een een injectienaald en en opdat je het land kan injecteren met geloof. This has got to go. That that stuff's got to go. Dat is er aan de hand. We got to give her back her Torah. Maar we moeten ze teruggeven. So I'm going skip ahead here just to one section I want you to see. Of... Hij slaat even wat over omdat uh, ik weet niet hoe laat het is. Psalm 122, psalm 122 want een bekende this, psalm wat u hierin ziet. Wat er geschreven is in uw uh, Bijbel. Psalm 122. I want you to notice something here. En dan moet u even iets, goed lezen. Understand. Niet iedereen begrijpt dit. Wat er werkelijk staat. Come on now, work for me. There you go. Watch this. Kijk hier naar. Vers 1. Vers 1. Vers 1. Ik was verheugd toen men mij zei: laten we naar het huis van de eeuwigen gaan. Vers 2. Onze voeten staan in uw poort O Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die één uh, geheel is, wel samengevoegd maar daar hebben we een probleem ik weet niet wat er in Nederland staat maar het is niet it say in je Nederlands dat het is compacted het hmm? is together. together. Well, in, Hebrew, in het Hebreeuws it's unified. Er staat in het Hebraeus, uh, het, het is eenheid. Het is samen. Het is een eenheid. Ongedeeld. Maar als je vandaag de dag naar Jeruzalem kijkt. But dan is het alles behalve één dit is een Messiaanse psalm dit is een van de opgangs, we psalmen. It. we zingen het on als the way we op weg zijn naar de berg waar de tempel op staat en dit gaat gebeuren in de dagen van de Messias we don't have this yet. dat is nu dus nog niet aan de hand en het gaat on. Het gaat verder. Vers 4. Vers 4. Vers de stammen opgaan, de stammen van de eeuwigen. Een voorschrift voor Israël is het: de naam van de eeuwige te loven. Wauw, is going to give thanks to the Lord. En dat is prachtig, want Israël zal dank zeggen aan I'm de Heer. Maar dat is vandaag de dag dus niet echt het geval in vers 5 want daar staan de zetels ten gerichte de zetels van het huis van David. en uiteindelijk zullen we rechtvaardigheid krijgen recht het kan geen gerechtigheid recht zijn van, de, van het hooggerechtshof maar we krijgen uiteindelijk recht op de aarde omdat de Messias er is en het gaat verder. Daar. there verse 6, the one that everyone knows by heart. Meest bekende vers wat iedereen uit zijn hoofd kent. What's it Shalu shalom shalom Jerusalem. We heard uh you know what's his it name? Niet? Shabbat Shalom Shabbat, uh singing you know, uh, in, the, in the um you know de zanger yeah. aan het begin van de van de, Sha van de dienst uh, op de CD. Jerusalem, Shalom Jerusalem, Shalu, right? shalom, Jerusalem. Wonderful yeah? song, wrong translation. Dat is in de Romeinse uh, vertaling. Sha'alu, ladies and gentlemen. Sha'alu betekent, does dames not en heren, mean pray. niet bidden, wat hier vertaald staat. It just doesn't. Do, does anyone speak? Does anyone know what the word for pray is in Hebrew? Weet iemand het Hebreeuwse woord voor bidden? Lehit Palel. Lehit palel. Dat is Fila het werkwoord. Is the word for prayers. En de gebeden, dat zijn tvilot. Het is niet in de tekst. Maar dat staat hier dus niet in de tekst: dat woord, dat woord in de yeah, rechterhelft. Als u even rechts leest in het Hebreeuws dan staat daar niet uh, not in the text. Dat staat Er, shalu, niet. er staat sha'alu En dat betekent: ask. vragen. Van King, King James. Van, uh, uh, King James. De, de, de, de vertaling in het Engels denk ik. In ik de, 16e oh, de 16e eeuw. You know, I, I, I, I beg thee, I ask thee. Ja, in de tijd van de staatvertaling dan, dan zei come, je tegen iemand van uh, als je iemand wilde uitnodigen, ik bid u te komen vanavond. Dat is no. middeleeuws Nederlands. Here en uh, dat is zo'n soort vraag. Uh, ...wordt eigenlijk hier gesteld. Dus het is een vraag. They're going Shalom in Jerusalem? En, en je vraagt je af... ...is er vrede in Jeruzalem? Degene die... Uh... How it, this isn't happening. ...maar in ieder geval... ...dat gebeurt niet. They're er, asking, is, where is all of this? er is he, iedereen... ...je vraagt je af van... Hoezo voorspoed in Jeruzalem? Hoezo vrede in Jeruzalem? Is dat is de vraag. Het is, is eigenlijk een vraag die hier staat. Is waar is de eenheid? Van Jeruzalem? Waar, zijn de, waar is de tronen is van justice? David? Waar is, de, waar is het recht? Is dat is wat je afvraagt. To God? Waar is Israël die uh, dank brengt aan uh, de eeuwige? And, and look at the answer that he en dat geeft een antwoord in het vers daarna. Jehis Shalom vers 7 read vers 7. Vers zeven vrede zij binnen uw muur rust in uw burcht. It's an emphatic it's coming wait for it. Oh, het is een, een, een belofte en, het komt eraan wacht erop. There will be peace it's coming. Er zal vrede zijn. Vers Het komt eraan vers 8. man Shalom. This verse tells you er staat in vers 8 hoe het gaat gebeuren. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. En listen, here's the key word in verse 8. En deberna, I'm going to speak. staat het sleutelwoord en dat is deberna. Dat is spreken. Ik zal het spreken. En dat betekent dat je je mond open moet doen om te spreken. Je kunt je mond niet houden. About the je kunt je mond niet houden over het evangelie Now, I agree. en ik don't, ben het ermee don't eens try to make Jews Christians. je well, moet no. joden niet proberen over te halen om christen te worden But don't maar stop vooral evangelisatie niet Just learn the right way to do it. je moet eerst leren de manier waarop je het moet doen Equip the saints for the work of ministry. je moet de gelovigen de heiligen uh, toerusten om, um, om, om, om de bediening uit te voeren om het op de goede manier te doen do it, als je het niet weet hoe je het moet doen dan moet je eerst zoeken naar iemand die wel weet hoe het moet en dan zijn we er ja, de messiaanse uh, gelovige gedeelte en we spreken en zij spreken En dat moet je ondersteunen Je moet geen politiek ondersteunen aid. Niet uh, humanitaire hulp ondersteunen Jews back from Niet Russia het terugbrengen van joden uit Rusland of waar vandaan dan ook faith. Maar breng het geloof faith back in. Breng het geloof terug The last verse, verse 9. Laatste vers 9 I'm going to demand her good. Om het huis van de eeuwige onze God wil ik het goede voor u zoeken vragen. Oké, okay. you understand the big picture here. Ik hoop dat u het uh, hele beeld ziet. If you want to bless Israel, Als u Israël wilt zegenen. Bless her with the words. Zegen haar met of her own prophets. de woorden van onze eigen profeten. Oké. Okay. That's the bottom line that I really must impress upon you and I'm only going to give it, you one. Dat uh, is hetgene het, het, het, hetgene wat ik u vandaag wil leren. Let's see if I can find it here. Hang on. En ik moet even wat opzoeken. Oké, okay, this one right here. Dus heeft u al vragen bedacht voor zometeen? ga okay, even lezen in Jesaja uh, 62. Oké, okay. this Het wordt niet makkelijk. want als u namelijk uw mond open doet, en u geeft, u laat horen de boodschap van verlossing. Make it a Jewish message, okay? Dan moet het een Joodse boodschap zijn. We gave, Vergeet niet dat wij 2000 jaar uh, jullie de boodschap hebben gegeven van verlossing. God, was published in Hebrew first. God werd het eerst uh, uitgebracht gepubliceerd in het Hebreeuws. En het completely christendom different. Die heeft er iets totaal anders van gemaakt. Shaul says Paulus die zei This is the of Dit evangelie is the, het evangelie van redding power, me, the power the power, de, de, de kracht tot to redding first. Eerst voor de jood Wat betekent dat? Het betekent the dat u uh, de boodschap uh, interessant moet maken voor een Jood. Als je hem een christelijke evangelie geeft, dan wil hij dat niet. Je moet het schoonmaken, reinigen en weer joods maken. En je moet het in dezelfde manier teruggeven als waarin wij het ontvangen hebben. En dat is de test: de lakmoestest. Je echt Israël. Of je nou echt van Israël houdt. A to keep quiet about her salvation. Ja, de weigering om stil te zijn, om je mond te houden. En er staat in uh, Isaiah 62, vers 1, de eerste helft: Om Zion's wil zal ik niet zwijgen. Did you read that part? For the sake of Jerusalem. Yeah, um Sion's will. For the sake of Jerusalem. Yeah. Until. Okay. Totdat. Okay. Ad ki se eh, eh, Ad ki yetze, uh, eh. hmm. I don't have a text here. There it is. Ad yat seke no Until her righteousness will shine out. Totdat. Zijn heil, verlossing opgaat als een lichtglans. En zijn verlossing als een brandende fakkel. There it is in Hebrew. The Yeshua Ta Kele En Ar. En haar Yeshua. En her her you like. En um, dit is even lesje Hebreeuws. Yeshua is redding. En Yeshua is Jezus, de redder. En dat betekent zijn naam, Yeshua, redding. Ja, yeah, is blazing like a great torch. En die zal uh, opgaan als een balkende fucking. I gotta close now. Dus hij zal nu uh, even afsluiten. But I've got to tell you, maar ik wil u zeggen. Organisaties die nu gevestigd zijn in Jeruzalem. based abroad. Some of them here. En in het buitenland, bijvoorbeeld hier. Hebben allemaal een, een, een, een sluier van stilte. hun mond niet open doen over de Messias. Omdat ze bang zijn dat in Israël de overheid hen zal beschuldigen. Dat zij uh, proberen mensen te bekeren tot het christendom. Dus in plaats daarvan geven ze geld aan Israël. Dus er is eigenlijk een hele grote samenzwering aan de hand. Je hebt er geen idee van hoe diep dat wel gaat: die samenzwering. We gaan er nu niet echt diep op in tijdens de koffie, dan kun je hem aanklampen. Maar lees wat er in uw Bijbel staat. We, we hebben net uh, Psalm 122 gelezen. En Jezaja 62, vers 1. Je kan uh, handelingen 4 lezen. Read how en, en hoe uh, Petrus en Johanan, Johannes uh, weigerden om stil te zijn. Said, no, en ze zeiden: Nee, we gaan de naam van Yeshua verkondigen. Doe je worst. Doe uh, met ons wat je wil, het slechtste wat je kan, maar wij zullen niet stoppen. als u aan een uh, organisatie in Israël wil geven, hoop ik dat u het aan ons geeft. en vraag Oké, okay, en als je ergens aan een organisatie in Israël iets geeft, vraag are, ze dan. Are you opening your mouth about you the Messiah Yeshua? Doe je mond open over de Messias Yeshua? Of hou je, je mond erover? Are you the love of God? Laat je de liefde van God zien? Or are you of vertel je de mensen about the one over who he sent? degene die Hij gezonden heeft? En er zijn mensen die vandaag de dag zeggen: The De Joden die hebben niet nodig om Jezus te They aanvaarden. In the Torah. Ze hebben redding in hun eigen Torah. Never don't this maar geloof die leugen niet. Yeshua is, our Yeshua is onze redding. We moeten hem alleen aangeboden krijgen op een joodse manier. Hij is een van onze jongens die we het weer terug moeten krijgen als een jood. Don't be like this guy, En deze niet, zoals deze John Hegy. Uh, een Heel belangrijke man in de Verenigde Staten die zegt. Ze hoeven in dit leven niet in Jezus te geloven. Hij uh, is een leider in het christelijk zionisme Dat is zijn eigen webpagina. Dat what. is what's going on, ladies and is hand. Support, support the faith. Dus Als je iets wil ondersteunen, ondersteun dan de gelovigen in Israël. Let's all have a word gelovigen. Of prayer Laten we opstaan en uh, bidden. Jerusalem. We kijken naar uh, Jeruzalem. Dat is die kant. Zuidoosten. You know, en een okay. paar dagen geleden was het Nieuwe Maan. So I'm gonna offer part of that prayer. Dus een uh, gedeelte van dat uh, gebed zal ik bidden. And then just another prayer for you. En dan een uh, gebed voor u. Eloheinu velahe avotenu. God en God van onze vaders. God en God van onze Vader. Make this month a good month for good and blessing. Maak deze maand een uh, goede maand uh, van zegen. For joy and for gladness. Met vreugde en blijdschap. For Yeshua. For salvation. Voor bevrijding. For comfort. Voor troost. For, for support and, and, and sustenance. That is so that we can make a living. For, uh, uh, steun en, en, en voor wat we nodig hebben. Voor een goed leven en vrede. atonement of sin. Voor vergeving van, uh, van opzettelijke zonden Dat deze maand het eind mag zijn van onze problemen. Een uh, begin en een start van de bevrijding van onze uh, zielen en onze lichamen. And Just as you have set forth your your your laws for the new month, and so, just as you have brought us a new month, zoals u ons de nieuwe maan heeft gegeven en de regels daarvoor. Let us renew ourselves to you. Laten we onszelf uh, vernieuwen Because voor u. Because you. Hun omdat u, the one who blesses Israel, omdat u degene bent die Israël zegent and sanctifies Israel. en Israël heiligt en we bidden u dat u ons wil eenmaken vandaag de dag, deze dag we willen u vragen This entire holy congregation. dat deze hele gemeente, gemeenschap all en alle this land. gemeenschappen, heilige gemeenschappen in dit land them, their wives and sons and daughters. en dat hun vrouwen en kinderen and all that is theirs, en alles wat that van hen bless is, them. dat u hen wilt zegenen. wil zegenen. Make places for prayer. En datgene die uh, plaatsen bereiden voor gebed. And enter into them to pray. En daar binnen gaan om te bidden. And give bread for guests. En hun gasten van eten voorzien. And for the poor. En de armen uh, voorzien in, in, in hun behoeften. And for all those who are involved with the needs of this community en voor uh, alle die voorzien in de behoeften van deze gemeenschap May the Holy One blessed be he, dat de hele gemeenschap zijn naam zijn uh, de naam, de naam zij geheiligd dat, dat hij zijn beloning zal geven aan hen die dat doen Remove them from every affliction. bevrijd hen van iedere probleem genees hen naar uh, lichaam forgive them of their every iniquity vergeving van uh, iedere ongerechtigheid en zegen al het werk van hun handen along with all Israel their brethren samen met uh, al hun Israëlische broeders oh s'cholom be'romav who ya'ase shalom alaynu vel kol Yisrael may he who makes peace in his heights dat uh, hij die vrede geeft op zijn hoogte. May he make peace upon us, dat Hij ook vrede geeft op ons. And upon all of en op heel Israël. En now zeg je all in de naam van Yeshua. En nou in de naam van Yeshua. Our, onze Messias. Goaleno, our savior, redeemer, king. Onze Redder, onze Koning, onze Bevrijder. Amen, wa Amen. amen. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Dank allemaal.